1 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De komende uren volgen we de Nederlanders bij het zeilen, de atletiek... vervolg van de tienkamp en de springruiters komen in actie. En de te kloppen scoren in de nieuws- en sportquiz... is... Yes. is... toch wel gauw een... 96. <laughs> Iets in die buurt. En de kandidaat van vandaag komt uit Badhoevedorp en heet Danny Manas... Nu eerst het nos nieuws, hier is Jan van der Putten.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 dat hij uh, de samenvattingen uh, zal die absoluut niet meer om zeven uur zondagavond laten verschijnen. Dat dat zal worden later in de avond Ik kan me voorstellen dat hij zal zeggen van nou, de match of the week programmeren we op zondagavond zes uur. Ook NOS-directeur Jan de Jong denkt dat de samenvattingen... later op de avond zullen worden uitgezonden. De Jong hoopt dat de rechten bij de NOS blijven. Hij maakt wel een voorbehoud. Het zal duidelijk zijn dat onze inzet is zondagavond 7 uur. Maar niet tot elke prijs. Dus uh, uh, als wij moeten gaan concurreren met een partij als uh, Murdoch... Ja, weet je, het moet wel redelijk en billig uh, blijven. RTL en SBS reageren positief op het nieuws dat mediamagnaat Murdoch... een grote rol gaat spelen in de Nederlandse eredivisie. In het zuiden van het land is fraude met paardenvlees ontdekt. Waar de zaak speelt, is niet bekendgemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een handelsbedrijf... en een slachthuis doorzocht. Ja, We hebben ontdekt dat er waarschijnlijk wordt gefraudeerd... Uh, met paardenpaspoorten. Dat betekent dat uh, paarden die ongeschikt zijn voor de slacht. mogelijk toch worden geslacht door het vervalsen van de paspoorten. Waardoor je daarna die slacht kunt uitvoeren. En of er ook echt afgekeurd vlees in de winkels terecht is gekomen, wordt nog onderzocht. Het slachthuis in het zuiden van het land mag met onmiddellijke ingang geen dieren meer slachten.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 De mensen zijn de overvallen zat, denkt de politie. Er komen steeds meer tips binnen. Je merkt ook wel een maatschappelijke verontwaardiging als het gaat om de Julius-overval in Den Haag. Je merkt ook dat wanneer de foto's gepubliceerd worden. na toestemming van het Openbaar Ministerie. dat we ook heel veel informatie krijgen. Dus ik hoop dat we nu op een kant -op -punt zijn aangekomen. De uit Afghanistan-afkomstige familie Akbari uit Leek... mag niet in Nederland blijven. Minister Leers heeft besloten dat ze terug moeten. Alleen voor de oudste zoon wordt mogelijk een uitzondering gemaakt... omdat hij inmiddels in Nederland is getrouwd. De vader wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Daarom mag hij van Leers niet in Nederland blijven. Het gezin heeft nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheid... om een aparte verblijfsvergunning aan te vragen voor de moeder en haar kinderen... omdat het niet van de vader gescheiden wilde worden. Dit voorjaar werd er door de inwoners van Leek tegen de uitzetting gedemonstreerd. In het oosten van China zijn meer dan anderhalf miljoen mensen geëvacueerd... vanwege de orkaan Haikui. De orkaan bereikte afgelopen nacht de Chinese kust... met windsnelheden tot 150 kilometer per uur. Door golven van vijf meter hoog ontstonden overstromingen... en kwamen honderden mensen vast te zitten. De haven van Shanghai, de grootste van de wereld, is stilgelegd... en op vliegvelden zijn honderden binnenlandse en internationale vluchten geannuleerd. Een pijnlijke fout bij de Britse kranten Daily Express en The Mirror. De kranten publiceerden grote foto's... van de Britse Olympische winnaars van gisteren. Maar naast baanwielrenner Chris Hoy... en de winnaars van de triathlon, Alistair Brownlee... stond niet de Britse, maar de Nederlandse dressuurploeg. De kranten plaatsten een foto van Ankie van Gunsven, Edward Gal en Adelinde Cornelissen. Ze wonnen brons. Volgens de tabloid stond er een foutief onderschrift... bij de internationaal aangeboden foto. Dat is weer nog in het zuiden en noordoosten nog een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen vrij veel bewolking, af en toe zon en een graad of 21. AWB Verkeersinformatie viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg, 2 kilometer. Na A15, Europoort Rotterdam, is in beide richtingen een tijdje afgesloten. Bij de tunnel, dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Oost bij Knopend Ewijk 4 kilometer. En door opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de N35 Enschede Duitsland. In beide richtingen bij Enschede Oost 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wie weet halen we vandaag wel weer een medaille op Greenwich Park... waar de springruiters gaan beginnen aan hun eerste manche. Nu eerst de megadeal voor het Nederlandse voetbal. Hier zijn live vanuit Londen, Dionne de Graaf en Jurgen van der Berg. Want de rechten van de eredivisie komen in handen van mediamagnaat Rupert Murdoch. Zijn tv-bedrijf Fox neemt een meerderheidsbelang in eredivisie Live. Het digitale kanaal waarop het eredivisie voetbal nu wordt uitgezonden. Raymond van der Vliet is directeur van Fox Nederland. En hij is blij dat de deal nu rond is. Enorm blij. Fox heeft uh, zeer veel internationale ervaring... op het gebied van sport- en televisiezenders. En wij zijn zeer verheugd dat wij dat nu naar Nederland kunnen brengen... in een mooie samenwerking met de Nederlandse voetbalclubs. Ik ben voetballiefhebber achter de televisie. Wat uh, word ik er beter van? Uh, als voetballiefhebber hoop ik dat u er beter van wordt... dat wij het voetbal uh, op een nog mooiere uh, manier naar u toe kunnen brengen. Technisch? Uh, meer, ja, technisch, kwalitatief. Uh, meer voetbal, uh, meer competities, uh, uh, spannendere programma's eromheen. Uh, de praatprogramma's, alles. Alles te verbeteren. Waarom wilt u het toch Eredivisie Live laten heten? En waarom noemt u het niet uh, Fox of Murdoch? Divisie Live is op dit moment een hele goede brand. Het is een, een mooi product. En uh, wij vinden dat we op dit moment helemaal... Of, er is op dit moment geen keuze gemaakt of wat dan ook wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou heeft Fox Murdoch meer uh, competities waar ze live voetbal in Europa van uitzenden. Dat geeft voordelen neem ik aan. Dat geeft voordelen dat wij heel veel ervaring hebben uh, binnen, binnen Fox. Uh, en die ervaring die gaan wij meenemen hier naar Nederland om daar juist beter van te kunnen worden. Betekent het ook dat hier meer wedstrijden uit Europa live uitgezonden kunnen worden? Ik mag hopen van wel. Ja, ik denk dan even door. Als u al die competities live wedstrijden kunt uitzenden... dan kunt u ook nog een eigen competitie gaan houden bijvoorbeeld. Dat geeft u wel meer mogelijkheden. Ja, dat, over dat soort ontwikkelingen hebben wij totaal niet nagedacht. Wij zijn, dat meent u niet? Ja, dat meen ik wel. Dat zijn ontwikkelingen, daar, daar, daar houden wij ons niet mee bezig. Wij zijn een, een groep die televisiezenders exporteren. Daar, daar, daar zijn we erg goed in. En dat willen we gewoon zo maximaal mogelijk uitbreiden. Maar ik begrijpt wat ik bedoel: iedereen is toch een beetje bang voor het, het imperium van Murdoch. dat nu ook in Europa uitbreidt, dat in Nederland komt. Dat geeft hem meer macht. Nou, ik denk dat uh, meneer Murdoch uh, met zijn product al heel lang in Nederland is. We hebben hier in Nederland al heel lang National Geographic Channel. We hebben 24 Kitchen, een heel Nederlands televisieplatform over koken, wat vrij succesvol is. Murdoch was al lang binnen. Murdoch is al lang binnen. De voetballiefhebbers maken zich natuurlijk zorgen. Ik neem even met u een paar zaken door. De samenvattingen op de Nederlandse publieke omroep, blijven die? Op dit moment is er een overeenkomst tussen de Eredivisie en de NOS. Uh, daar hebben wij nog helemaal niet over gesproken. Er is nog helemaal niet over nagedacht. Wij concentreren ah, dat, ons... dat is een beetje naïef, daar heeft u natuurlijk nee. over nagedacht. Nee, er is niet over nagedacht. Wij concentreren ons op de investeringen in de Eredivisie live En om daar uh, de kwaliteit in te gaan verbeteren. Denkt u dat die samenvattingen wel kunnen blijven? Ik denk dat de samenvattingen kunnen blijven, ja. Onder dezelfde condities, andere condities? Dat uh, hangt eraf van de onderhandelingen tussen de OS of andere betrokkenen met de Eredivisie. Ja, dat betekent dat het eventueel of later kan, of uh, korter, of langer? Persoonlijk vind ik het uh, van belang dat uh, de Nederlandse voetbalkijker, want ook ik ben een voetbalfan, uh, dat wij niks willen veranderen of niks willen vernieuwen wat de beleving van de voetbalkijker nadelig invloed zal hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar als er zakelijke belangen zijn natuurlijk... als u die samenvattingen aan een andere partij kan verkopen... en het meer geld oplevert, dan gaat u dat natuurlijk doen. U zou een dief van uw eigen portemonnee zijn. Nou, zakelijk belang is juist het zorgen... dat de televisiekijker het erg positief bij blijft. Dat is het zakelijk belang. Wat is het voordeel, denkt u, voor de voetbalclubs? Want daar heeft u mee gesproken. Het voordeel voor de voetbalclubs is dus dat wij proberen met z'n allen in deze samenwerking uh, veel meer uh, omzet te kunnen genereren wat uh, direct terugvloeit ook naar de voetbalclubs, naar de competitie en dat uh, de competitie dus sterker zal worden en wat de fans, uh, zoals u en ik uh, uh, enorm blij mee zullen maken uh, De man die de kaarten tegen de borst houdt nog voorlopig op allerlei onderdelen is Raymond van der Vliet, u hoort hem, hij is de directeur van Fox Nederland in gesprek met Theo Verbrugge We gaan naar het Olympic Stadium naar Andy Houtkamp uh, vandaag de teamkamp Andy met uh, Ilko Sint ik maar Vos ja. Hoe gaat het met ze? Uh, twee onderdelen gehad. Ja, een beetje uh, niet heel goed en ook niet slecht. Uh, uh, het zit er net tussenin. 1e na de 100 meter voor Elko Sint. Nicolaas. En 16e Ingmar Vos na de 100 meter. Had allebei ietsje beter gekund. Verspringen, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Uh, wel goed hoor. Keurig 7'37 uh, voor Elko Sint. Nicolaas. Uh, maar zijn persoonlijk record bijvoorbeeld is 7'76. En dat had leuk geweest als dat eraan was gegaan. Hij staat vooralsnog tiende na twee onderdelen. En uh, Ingmar Vos ze heeft 7'27 gesprongen bij het verspringen. En staat... Uh, naar Twee onderdelen rond de dertiende plaats. Het grootste nieuws was natuurlijk het uitstappen van Seberle. De ex-Olympisch kampioen en ex-wereldkampioen. Na 100 meter had hij het voor gezien gehouden. Ik denk dat hij licht geblesseerd is, want hij liep de slechtste tijd van allemaal. En zo komt er een eind aan een prachtige carrière van Seberle. Want ik denk niet dat hij nog vier jaar doorgaat. Hij is al 37. En ja, dan wordt het toch wel tijd om aan zo'n indrukwekkende carrière een te te maken. Dus Elko Sint-Nicolaas, tiende na twee onderdelen. En uh, uh, Ingmar Vos, dertiende na twee onderdelen bij de Meerkamp. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer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 You know I can't.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 Long tall glasses. Ja, we gaan er eens dus even lekker voor zitten, want uh, we verplaatsen de handeling nu naar uh, Greenwich Park. Uh, daar hopen wij op een uh, medaille vanmiddag. Ik zeg het gewoon nog even een beetje voorzichtig. Ed van der Bent, goedemiddag. Goedemiddag. Want dat zit er gewoon in, toch, Ed? Uh, ja, er komen bij voorbaat, voordat we hier naartoe gingen... Zeg maar zo'n, uh, kijk je naar de wereldranglijst, zo'n zo zo 20. Individuele uit is een aanmerking voor dat platform Dat hangt helemaal af van de vorm van het paard. Gedurende zo'n week, die hele opbouw. Want het is niet één wedstrijd waarin gepiekt moet worden. Nee, het gaat hier over meerdere wedstrijden. Met onder andere de wedstrijd die we gehad hebben voor de landende medailles. En dan vandaag met de tellers op nul... gaan de beste 35 van de afgelopen drie parcoursen... kwalificatiewedstrijd en de beide de onderdelen van de landenwedstrijd. Die beste 35 gaan dan strijden voor de individuele medaille. En uh, daar zijn we net mee begonnen. We hebben wat later in deze uh, ronde, hebben we de Nederlanders. Want die hebben het uh, zo goed gedaan in die voorwedstrijden, zou je kunnen zeggen, om tot die beste 35 te komen dat ze uh, aan het uh, eind starten. En dat betekent dat Gerko Schreuder zo even na uh, twee uur Nederlandse tijd zal rijden en dan uh, niet lang daarna als laatste twee starters zo'n zo uh, kwartier, twintig minuten later zijn het dan uh, voor ons land Michael van der Fleuter, de debutant. En Mark Houtsager, die al de Spelen van uh, Beijing... die werden dan gehouden in Hongkong. Voor wat betreft de paardensport uh, achter de hoeve heeft. Uh, althans als uh, ruiter. Dat was toen met een ander paard opium. Hij rijdt hier Tamino, waarmee hij zo verschrikkelijk veel... heeft kunnen imponeren bij de, de, de media en bij anderen. Dat Die wordt echt een uh, podiumplaats toegedicht. Maar laten wij uh, heel erg voorzichtig zijn. Want we hebben een groot aantal uh, concurrenten. Maar er is één concurrent overigens uh, afgevallen. Uh, dat is toch wel spijtig. Dat is... Uh, Rolf Keurig Bengtsson, de uh, huidige Europese kampioen van uh, Madrid van vorig jaar. En hij was degene die het zilver behaalde bij de Spelen van uh, Beijing. En uh, die heeft zijn paard aangeboden voor de veterinaire inspectie. Maar het paard moest naar de holdingbox. En toen heeft de ruiter zelf besloten om het uh, paard terug te trekken. Kijken we even naar uh, behaalde medailles voor Nederland in het verleden bij de Olympische Spelen. Dan kennen we natuurlijk altijd nog het prachtige goud van Jeroen Dubbeldam van Sydney in 2000. Met het zilver niet minder mooi voor Albert Vormt. Dat was de oudste deelnemer van de Olympische ploeg. En uh, eerder al reed een zilveren medaille Pieter Rijmakers met het paard naar Z. Dat was in uh, Barcelona in 1992. Maar uh, verder, uh, behalve die drie medailles, uh, één gouden en twee zilveren... zijn we dus als uh, toch, uh, ja, ruiter zijn we uh, niet gekomen. Dus uh, het zou mooi zijn als we, dat, uh, uh, als we daar weer wat aan kunnen toevoegen. En uh, wie weet uh, gaat dat uh, gebeuren, want ze zijn in een uh, hele goede moed... de springruiters... Of gewoon het uh, poekoeien wat hier staat van Bob Ellis... is weer buitengewoon listig en lastig. Het zit niet zozeer in de hoogte uh, alsof, of de breedte van de hindernis. Dat betekent dus van voor naar achter gerekend. Maar het is steeds weer dat het paard uit het ritme halen... en uh, zorgen dat hij attent blijft. En uh, kiezen voor uh, wel of niet een, een bepaald aantal lossprongen. Bijvoorbeeld vijf lang of zes kort. Nou, dat zijn de afwegingen die de ruiters moeten maken. Toch is het uh, twee ruiters tot op dit moment uh, gelukt om foutloos rond te komen. En zie uh, Cian conner en Olivier Guillon. Dus het moet het doen zijn. En de beste twintig van dat eerste onderdeel, wat dus uh, wordt afgewerkt uh, nu... Uh, die uh, gaan dan door voor de tweede ronde. Die fouten, en uh, geen tijden dus, maar die fouten, die strafpunten worden opgeteld... is het dan de gelijkheid van strafpunten, uh, eventueel per medaille... dan wordt daarvoor een barrage gehouden. En die barrage, ik heb het reglement heel goed nagekeken... en er is een jurylid daar nog over gebeld. En de secretaris van de real Ruitersportbond, wat het stond heel raar weer vermeld in de, in de officiële papieren... maar een barrage... The cat op tijd, fouten en tijd. Is het dan nog na de eerste barrage gelijkheid... van fouten en tijd op honderdsten? Dan is er een tweede barrage op fouten en tijd. En is het dan nog gelijk? Maar ja, dat kan haast niet. Dan worden de medailles gedeeld. We houden het dus op dat het één medaille... of oh sorry, één barrage is op tijd. En uh, laten we hopen dat het niet nodig is... en dat we al een winnaar krijgen. Want de paarden hebben al genoeg hier gesprongen. En zeker vandaag ook weer. En uh, we gaan zien hoe de Nederlanders het straks eraf gaan brengen. Goed, we hebben meegeschreven hoe de spelregels zijn. Dat kan niet meer misgaan. Straks om uh, iets na twee... Uh... Dan zal de eerste Nederlandse ruiter aan de bak gaan. Gerco Schreuder op Londen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws en sportvis. Danny Manasse. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Zit in heel hij is 45 jaar en komt uit Bad Hoevendorp, is makelaar. Terug, hè? Nou ja, je zegt het. Het lijkt me geen makkelijke baan in deze tijd. Ik heb zelfs tijd om spelletjes mee te doen. <laughs> gaat het zo slecht, Danny, met, met de huizenverkoop? Ik zit in een stijgende lijn. Oh. Dat wil zeggen van één naar twee huizen verkocht ja. deze week? Of... Ja, ja, serieus? Ja, dat is, dat gaat, uh, aan, zeker aan de onderkant van de markt zit er uh, zit beweging in. De thuisblijvers zijn huizenkopers, uh, lijkt het wel. Kijk aan, oké. Okay. Nou, dus dat, dat is toch een klein lichtpuntje dan. Uh, nou, je, je zei het zelf al, die quiz, hè, belangrijk, 72 punten. Dat was de hoogste score. Uh, die hebben we uh, er even bij gepakt. Daar moet je in ieder geval overheen. Uh, dat gaan we doen bijvoorbeeld door eerst de nieuwsvak te bepalen. De Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch koopt de uitzendrechten voor live wedstrijden van de eredivisie. De introductie van Murdoch in de Nederlandse markt is niets meer of niets minder dan een mediarevolutie. Dat is, vrees ik, inderdaad het einde van het fenomeen zeven uur port op schoot. Ja, daar gaan we. Vraag 1 voor velen. Een grote verrassing. Magnaat, media magnaat Rupert Murdoch heeft zijn slag geslagen op de Nederlandse voetbalmarkt. Zijn televisiebedrijf betaalt de komende twaalf jaar bijna 1 miljard euro om de eredivisiewedstrijden rechtstreeks te kunnen uitzenden. Dat heeft de Telegraaf vanochtend bekendgemaakt. Hoe heet dat Amerikaanse televisienetwerk van Murdoch dat de deal heeft gesloten? Fox. Dat is helemaal juist. Murdoch heeft eerder dit jaar al in Duitsland onder de naam Sky hetzelfde gedaan. Vraag 2. Fox neemt een belang in Eredivisie Live. Dat is de organisatie die nu de wedstrijden rechtstreeks uitzendt. Hoeveel procent van de aandelen koopt Fox? 51%. En ook Dat is helemaal correct. gaan we naar vraag 3. We komen bij um, Epke Zonderland. Het grote nieuws van gisteren was de winst van Epke op uh, Rekstok. De superlatieve vlogen door de lucht. Een drievoudige combinatie van Cassina, Kovac en Colman was uniek. Hoe worden die onderdelen bij de Rekstok-oefening genoemd? Ja, ik weet dat ze de categorie echt G hebben. Ja, Vluchtoefeningen. Dat... Vluchtelementen. Elementen. Ja, dat uh, lijkt, uh, lijkt mij uh, goed. Um, hij had de maximale moeilijkheidsgraad ook nog hè, van 7,9 en een uitvoering van 8,6. Totaalscore, dat is dan niet een vraag hoor, maar 16,533. <lacht> Vraag 4. Ruim 2,5 miljoen mensen die zagen de gouden oefening van Epke via de NOS. Velen roemen niet alleen de prestatie van de turnen, maar ook van de tv-commentator. Wat is zijn naam? Hans van Zetten was geweldig. Ja. <laughs> Vol lof over Hans en er wordt ook veel getwitterd. Van Zetten wist geloof ik nog maar net dat Twitter bestond, dat begreep ik ergens uit een interview. Um, hij verdient goud voor zijn prestatie, wordt gezegd. Dus Van Zetten in dit geval. De commentator heeft vroeger zelf ook een tijdje geturnd, maar moest vanwege een knieblessure daarmee stoppen. Kunnen we horen hè? dat hij het zelf heeft gedaan. Ja. We gaan naar vraag 5. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ja, toen was het verlossende ding op het bord. Er waren zoveel emoties. Een, uh, ik moest lang wachten hier, zo, iedereen was klaar. En... Moeilijk om, uh, om die focus te houden. Ik heb hier wel gedroomd. Waarschijnlijk mijn laatste spelen. Ja, dat was gewoon fantastisch. Uh, het antwoord geven? Ja, ja, graag. Teun Mulder. Helemaal goed. De baanwielrenner kreeg na heel lang wachten eindelijk de bronzen medaille op de keirin. En hij had al een visioen gehad dat hij brons zou winnen. Dat visioen is uitgekomen. Hij wil nooit meer op dit onderdeel uitkomen, op een internationaal toernooi. Vraag 6. Mulder moet zijn derde plek op de Kairin delen met een andere renner. Want de jury kon op de fotofinish niet zien of hij of die andere sneller was. Uit welk land komt de andere bronzen medaillewinnaar? Nieuw-Zeeland. Dat is goed. Simon van Veldhoven heet hij, met dubbel O. En die werd dus ook derde. Dan gaan we naar vraag 7. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus de vraag is, wat bedoelen we... U zegt stop als u uh, het denkt te weten. Dat is duidelijk, hè? Ja. We zoeken dus een, uh, een onderwerp. Wat bedoelen we? Vier. Ik begon diep onder de grond. Drie. Ik was van de Nederlandse staat en ben nu koninklijk. Twee. Ik ben niet alleen groot in de chemie, maar ook in de biotechnologie. Stop. Eén. Oeh, voor twee punten. Ik het is een gok. DSM. Dat is uh, volledig goed gegokt. Uh, de volgende aanwijzing was nog. Gisteren maakte ik bekend dat duizend banen bij mij verdwijnen. Waarvan 400 in Nederland. Het uh, goede antwoord is inderdaad DSM, de staatsmijnen. Daar staat het voor. Het was uh, dat goed. betekent uh, dat hij er... Dat hij er 8 goed heeft nu. Dat betekent dat er 9 vragen goed moeten zijn, zometeen om gelijk te komen. dan hebben we ook 72, maar beter dus. Meer vragen goed in deel 2 van de quiz. We're Van het album Strange Land, keen was dat, Sovereign Light Café. We gaan naar deel 2 van de quiz. Die spelen we vandaag met Danny Manasse, 45 jaar uit Bad Hij zit in de studio in Hilversum en wij zitten hier in Londen. 72 punten, dat is de hoogste score, Danny. Uh, factor is 8, hebben we net bepaald. Dat betekent bij 9 vragen, goed uh, ben je precies gelijk. 10 of meer is alleen maar beter best... Dus daar zou ik op inzetten. Gaan we voor. <laughs> Oké, okay. 90 seconden de tijd. Veel vragen. Je moet ze gewoon uh, beantwoorden met het goede antwoord. Dat is het allerbeste. Uh, als je het niet weet, zeg je pas. En de vraag moet helemaal gesteld worden. Ja, ja? ja. daar komen ze. De nieuws en sportquiz. De winst van welke Nederlandse bank is het afgelopen half jaar gedaald met 35 procent? IRG. Goed. In het oosten van het land zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd... vanwege een orkaan. Van welk land? Uh, China. Op welk eiland woedde vannacht een grote brand in een discotheek? Texel. Goed. Dorian van Rijsselberg was verrast dat hij voor zijn gouden medaille... een bonus krijgt van hoeveel euro? Geen idee. Pas. 30.000. Van welke toeristische organisatie zijn dit jaar al 28 vestigingen gesloten? Pas. VVV. Drie leidinggevenden van wat voor soort kwekerij zijn opgepakt wegens menshandel en uitbuiting? Champion. Goed. De premier van welk land heeft de inwoners een middagje vrijgegeven nadat een landgenoot goud op de Spelen had gewonnen? Noord-Korea. Grenada. Oh. Bij luchtaanvallen in welke Egyptische woestijn zijn zeker twintig doden gevallen? Sinai. Goed. Hoe heet de SP Corrivee die in de Volkskrant zijn partijgenoten waarschuwt voor de manier waarop de Partij van de Arbeid coalities sluit? Poppen. Is goed. Welke prinses heeft een tekening gemaakt voor de oranje ruiters? Amalia. Goed. Met hoeveel dagen is het voorarrest van Badarhari verlengd? 90. Is goed. Twee jongens uit Gouda zijn opgepakt omdat ze drugs wilden smokkelen. In wat voor kledingstuk? Slippers. Goed. De vulkaan Tongariro die voor het eerst in meer dan 100 jaar... weer actief is, is bekend van welke filmreeks? Van De kleine mensjes. Hoe zegt hij? <laughs> het Lord of Rings. Dat is goed. Ja, hij zei toch eerst iets van, van, van de kleine mensen. <laughs> oh, je kleine mensen. Nee, oké. Okay, dat, nee, okay, dat was dus even een, een gedachte. introductie. Ja, ja introductie, ja, een introductie ja. van het antwoord. Dan, dan zit hier er nog bij. Uh, de vraag is: waren het er negen minimaal? Uh, ja, is het antwoord van de jury. Het zijn er namelijk tien. Dat was Kijk. toch de opdracht? Ja, zeker. Oh, ja. De, dus je gaat, je gaat <laughs> gelijk aan kop nu. Um, dat zijn de 80 voor jou. Dus dat is vanaf nu even de hoogste score. Maar jij moet nog tot zondag volhouden. En um, ja, er komen nog wat kandidaten voorbij. Uh, voorlopig gewoon het prijzenpakket mee. Dat zijn de kaarten voor beeld en geluid. En uh, het prachtige sportboek van de mannen van andere tijden sport. En dan nu nog even de billen samen knijpen tot en met zondag. Ik ga luisteren. Goed zo. dankjewel voor het meedoen. Ja, Danny Marasson. Wij gaan naar uh, Weymouth, naar Aield Klosterboer. Um, de 74-klas is daar bezig met uh, Lisa Westerhoff en Lopke Berghout. Race 9 Aield. Ja, ik kijk naar race 9 en uh, ik maak me toch een klein beetje zorgen, want uh, Lisa en Lopke staan uh, derde in het klassement. staan op een vrij uh, ja, stevige derde plaats ook, maar ze moeten dat uh, vandaag zien vast te houden in de laatste twee races van de dag. En nu liggen ze in uh, race 9 op een dertiende plaats en dat zou niet goed zijn voor het klassement. Ze staan in het klassement uh, op zeven punten achter de leiders. Het gat naar goud is dus niet zo groot. Het gat naar uh, zilver is nog korter, zoals je zou verwachten en uh, daarachter um, ja, het gatje naar uh, wat er achter het podium komt is uh, redelijk veilig maar uh, Lisa en Lopke hebben een uh, aftrek staan je mag een van de tien races als slechtste resultaat aftrekken van een achttiende plaats en uh, dat is een vrij stevige en als daar nog eentje bij komt dan klap je meteen naar beneden in het klassement dus er mag niet nog een misser bij komen het uh, zegt nog niet alles. We zijn halverwege race nummer 9. Hier, uh, hierna krijgen we nog een race. En uh, gisteren schrok ik ook een beetje van de tussenstand. We waren dus ook zestiende en als alsnog als, uh, als vierde. Kan nog een hoop gebeuren. Uh, de, de omstandigheden zijn een beetje tricky. Er staat heel weinig wind. Zes knopen maar. En, uh, het is even dobberen en met uh, alle boten dicht bij elkaar. Maar uh, ik hou me hard vast. Dankjewel, Ajot. We blijven het volgen. Hoofdpunten van het nieuws nu, hier is Jan van der Putten. In de Tweede Kamer maken verschillende partijen zich zorgen over het uitzenden van de voetbalsamenvattingen. Nu Rupert Murdoch een meerderheidsbelang heeft genomen in Eredivisie Live. PvdA en SP zijn bang dat er gemorreld gaat worden aan de wettelijke bepaling... dat samenvattingen van de Eredivisie-wedstrijden worden uitgezonden op een open televisiekanaal. In het zuiden van het land is fraude met paardenvlees ontdekt. Waar is niet bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een handelsbedrijf en een slachthuis doorzocht. Er is met paardenpaspoorten gesjoemeld en onderzocht wordt of soms afgekeurd paardenvlees in de winkels terecht is gekomen. De Afghaanse familie Akbari uit Leek moet toch het land uit, heeft minister Leers bepaald. De vader moet weg, omdat hij wordt bedacht van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden. En de moeder en kinderen wilden geen aparte verblijfsvergunningen aanvragen... omdat ze dan de vader zouden, van de vader zouden worden gescheiden. In China zijn meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Haikui. Nog eens een kwart miljoen mensen hebben de buitenwijken van Shanghai moeten verlaten. Door overstromingen kwamen honderden mensen vast te zitten. Honderden binnen- en buitenlandse vluchten zijn geannuleerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. De A15 Rotterdam-Europort is in beide richtingen bij de Tunnel afgesloten. Het heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. In beide richtingen staat er nu een file van zo'n 2 kilometer. Mensen die omrijden over de N218 vanuit Europort naar Spijkenissen. Ook die komen in de file bij Spijkenissen, 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks uh, aan tafel, straks, zeg ik. Hij schuift nu net aan. Hartelijk welkom, uh, Heen Verbrugge. Ik denk zo'n beetje de hoogste sportbestuurder die we hebben al, al heel veel jaren. Daar gaan we zo meteen mee praten. Ja, maar we gaan uh, eerst even uh, naar het nieuws over de premier van Pakistan. In uh, Pakistan uh, wordt nu ook de kerstverse premier Ashraf voor de rechter gedaagd... wegens minachting van het hof. Datzelfde overkwam de vorige premier, Gilani. en dat kostte hem de kop. Correspondent Lucas Waagmeester, goedemiddag... Wat is daar allemaal aan de hand, Lucas? Ja, history repeating, dat is ja. aan de hand. Het is niet eens een verrassing hè? Uh, voor niemand eigenlijk. Het gaat om een corruptiezaak tegen de president van Pakistan, Isaf Zardari. Die zaak die draait om de goede die de president gestald heeft in Zwitserland... al in de jaren 90, 20 jaar terug. Het Hof eist van de premier dat hij een brief stuurt aan de Zwitserse autoriteiten... met het verzoek om onderzoek naar die zaak te heropenen. Nou, de premier die weigert dat te doen... En dus zeggen de rechters, ja, jij minacht het hof, want jij doet niet wat wij van je vragen. En jij moet daarom uh, aan de kant. De vorige premier, die, die afgezette premier Gilani, die werd twee maanden geleden om dezelfde reden uit zijn functie gezet. En logischerwijs gaat deze premier Ashraf nu hetzelfde lot tegemoet. Ja, en waarom hebben ze dit premier dan benoemd? Ja, als, als hier uh, het wachten partij... op was... Ja, nee, dat is inderdaad een goede vraag. De, de partij van president Sardari heeft een meerderheid in het parlement. Uh, president Sardari benoemt zelfs zelf die nieuwe premier. En hij kiest ja. er gewoon steeds voor iemand uh, van wie die weet... Dat, hij, dat die nieuwe premier ook hem weer in bescherming zal nemen hè, in die corruptiezaken. Want Sardari weet ook dat als die zaken wel van de grond komen... als die worden heropend, dat hij verschrikkelijk voor de bel gaat. Hij krijgt hier hele hoge boetes, gaat hij ook uh, gevangenisstraffen tegemoet. Dus ook als deze Ashraf nu wordt afgezet... Uh, wat vroeg of laat dus gaat gebeuren... zal hij opnieuw iemand uh, benoemen, hè, Sardari... die hem ja. in bescherming neemt. Dit is gewoon tijdrekken. Uh, hier, hij kan hier eeuwig mee doorgaan. Maar iedere keer uh, zal, het, zal, het, zal, het, zal het, het hof toch winnen... en moet zo'n premier dus het veld ruimen. Ja, hoeveel kandidaat uh, kandidaatpremiers staan er dan nog in de rij... om, uh, om die taak op zich te nemen? <laughs> ja, heel veel. De partij zit er vol mee. Hè. Je moet je ja. voorstellen, dit is een van de twee grote partijen in Pakistan. Het grootste deel van de tijd dat er een, een democratisch gekozen regering aan de macht was in Pakistan... dan werd de premier en de president en ook de ministers uh, uh, door deze partij geleverd. Dus het zit vol met ervaren rotten, zoals die Gilani en die Ashraf... Uh, die de zaken weer kunnen overnemen. Het gaat door dit uh, tot aan de nieuwe verkiezingen. Die komen er wel snel aan. Uh, dit najaar of uh, op zijn laatst begin volgend jaar... moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven in Pakistan... En tot dan zullen we dit festijn, denk ik, uh, zien voortslepen. Ja, is het een kwestie van tijd uh, totdat Ashraf het, uh, het veld moet ruimen? Ja, dat kan niet heel lang meer duren. Toen uh, de vorige premier Gilani uh, in dit stadium van, van het juridische gevecht zat... toen duurde het nog, nou, ik denk anderhalf, twee maanden... voordat hij echt, uh, uh, voordat hij echt werd, uh, aan de kant werd gezet. En uh, ja, kijk... Je kunt zeggen dat, uh, dat dit, dit, dit, wat ik zei, het is tijdrekken. Uh, iedereen weet dat, dat de top van die politieke partij van premier Zardari, dat die zeer corrupt is. En al die mensen proberen natuurlijk uh, dat zo lang mogelijk, uh, uh, ja die houden dat allemaal stijf in de hand. Proberen dat zo lang mogelijk van, die, van het juridische spel weg te houden. Allemaal om zichzelf te beschermen. Er moeten nieuwe verkiezingen komen. Dit gaat allemaal toe naar een nieuwe krachtmeting. Die toch wel, als laatste punt toch even, toch wel heel interessant gaat worden. Hoor. Want het is in Pakistan nog nooit eerder voorgekomen... dat een democratisch gekozen regering zijn termijn uitzit. Wat is dus nu wel gebeurd. En dat er vervolgens opnieuw, twee keer achter elkaar... dus democratische verkiezingen worden gehouden. Normaal komt altijd het bij zoiets als dit het leger ertussen. Is er een koep en wordt de hele politiek aan de kant geschoven. Dat gebeurt nu niet. Dus je kunt het ook positief uitleggen en zeggen... Pakistan is eigenlijk langzaam democratisch volwassen aan het worden. En, en in dat geval, als je het zo bekijkt... is, is dit allemaal nog niet eens zo'n heel slecht teken eigenlijk. Nou, Dank je wel, Lucas Waagmeester. Ik zei het al, hij is de hoogste Nederlandse sportbestuurder... die we kennen op dit moment. Hein Verbrugge, hartelijk welkom. Dank u. Fijn dat u tussen al die drukte even tijd hebt om ook hier neer te strijken. Want uh, wat doet een uh, lid van de IOC eigenlijk zo'n hele dag? Nou, vooral uh, veel evenementen bezoeken. Maar tussendoor heb je natuurlijk toch uh, ook veel meetings en uh, recepties en dat soort dingen allemaal meer. Dus... Vervelend. <laughs> ja, als, als u mijn voorkeur vraagt, ga ik liever naar een evenement toe, naar een sportwedstrijd dan naar een receptie. Maar ja, ja je kunt niet al, altijd weigeren. Wat, wat hebt u allemaal nog al gezien hier? Nou, ik ben, gisteren ben ik nog naar boksen geweest. Daarvoor was ik bij weightlifting, erg onder de indruk. Um, en uh, nou, ik, daarvoor hebben we vorige week vrij veel sport al gezien. Het schijnt dus, echt uh, een fantastische show te zijn, het uh, gewichtheffen. Ja, gewichtheffen is ja. mooi. Ja. Je zet ook een beetje volgens op dat, uh, hoe dat, dat werkt. Dus, met, uh, hoe ze die gewichten verhogen. Er komt een hele hoop tactiek aan te passen. Ja. Veel uh, meer dan je uh, denkt. En uh, Bent u nog bij prestaties van Nederlanders geweest waar, waar medailles werden gewonnen? Nee. nee. Is dat nee. bewust? Alleen, dus, nee, ik heb alleen uh, de zwemsters uh, gezien toen ze zelf gewonnen. Dus, nee, dat is gewoon een verkeerde keuze. Dus, uh... En uh, hoe is dat dan? Mag je dan eigenlijk juichen als IOC-lid, als Nederland uh, daar uh, een medaille wint? Ja hoor, dat mag. Ja. En dat ja. doet u ook? Dat doe ik ook, ja. Ja, ik, vind, ik vond het heel mooi. Ik, vond, uh, ik heb het net op de televisie gezien, dus heb ik een gisteren, dus uh, een Ja. ja. Uh, wat? Uh, u bent hier nu in Londen, dus al vanaf het begin vanaf te spelen. Wat, wat vindt u van de organisatie tot nu toe? Ik vind de organisatie erg goed. Uh, overal. Ik heb uh, zoals u weet zelf dus verantwoordelijk geweest namens het IOC voor de organisatie in Beijing. Ik weet hoe complex dat het is, hoe moeilijk dat het is. Het is een ongelooflijk uh, grote organisatie. En dan gegeven natuurlijk de, de beperkingen waar je mee te maken hebt in een stad als bonden, vooral het verkeer en dergelijke vind ik dat ze het uh, uitstekend doen. Maar u hebt volgens mij wel eerder gezegd van ik vond het in Beijing beter. Ik snap nu ook wel even waarom. U was daar betrokken bij die organisatie. Ja, ik denk niet dat ik dat gezegd heb. Dat zou ik nooit zeggen, nee. Dus Beijing was anders. En, en Londen wist van tevoren, dat hadden ze ook verteld... Dus dat ze uh, het op een andere manier zouden moeten doen. Uh, dus, en dat hebben ze ook gedaan. Ik denk dat ze dat ook waar hebben gemaakt. Wat ze beloofd hebben zeven jaar geleden toen ze gekozen zijn in Singapore. Beijing was heel anders. Omdat je dus een... Uh, Sowieso de layout van de hele stad is veel en veel breder... waardoor je dus uh, geen enkel transportprobleem eigenlijk hebt. Op de tweede plaats is daar natuurlijk een uh, bijna onbeperkt... Uh, ja, zou je kunnen zeggen, uh, mensen en geld aanwezig. Dat had men hier niet. Uh, maar dat alles in aanmerking neemende dus bij zich maar uitstekende spelen... Maar deze doen daarvoor niet onder. Nee, nee oké, okay, goed. Uh, ik, ik denk dat ze even op, op moesten starten. Uh, je ziet, het enthousiasme is wel enorm in deze stad. Hè. Als je de stad in loopt, ja. overal vrijwilligers. Iedereen blijft lachen. Wijs je met vriendelijke ja. manieren bepaalde kant op. En vaak de groei ook nog, dat is ook <lacht> wel handig. Ja, inderdaad. Nee, maar ik, ik denk dat, dat een, uh, het punt wat u aanhaalt, dat, dat een heel belangrijk punt is: dat het organisatiecomité erin geslaagd is. Om de mensen dus heel warm te maken dus voor uh, de Spelen. Ik hoorde net. Uh, Camille Eurlings hier een speech geven en die zat in een taxi... en die taxichauffeur, die, die zijn bekende aan hem... En ik, ik was er helemaal tegen... Tot op de dag op een gegeven moment dat de Spelen begonnen. En toen heb ik gezien dat ik eigenlijk uh, dat ik verkeerd was. Dat ik, uh, ik sta er nu 100% achter. En, en dat klinkt wel eens muziek in de oren natuurlijk. Dat, want... dat klinkt als muziek in de oren. ja hè, dus. We willen ooit die Spelen misschien wel naar Nederland halen ja. 2028. En als je nu naar uh, de gemiddelde opinie kijkt van mensen... dan nou... Dan houdt het ja. niet over qua enthousiasme? Nee, ik denk dat uh, jullie ons daar een beetje bij moeten helpen. Dus waaronder omdat je uh, deze morgen ook hebben we dus hier bij het uh, Noc in dat Heinekenhuis hebben we dus, dus een seminar gehad, zoiets over dus de hele, het hele rom uh, waar, waar het eigenlijk om gaat. Het gaat al lang niet meer om het organiseren van een. Sportfestijnen. Het gaat om de hele legacy die door omheen gebouwd wordt. Die hier natuurlijk vooral zit in het, een uplift eigenlijk van Oost-Londen. Maar daarnaast, dus, gegeven, als je ziet de sociale projecten die opgestart zijn in het kader van deze Spelen. Men vertelde deze morgen dus dat er stadsgedeelten zijn hier waar de kinderen, 25% van de kinderen obe, obesitas heeft. En waar men dus dankzij deze spelers nu programma's voor ontwikkelt... om daar iets aan te doen. Maar dat is maar één voorbeeldje. Ja. Maar, toch, zijn maar, maar, maar toch zien mensen dat in Nederland nog nee. niet. Die kijken vooral naar die bedragen die daar uh, dan ja. bij worden genoemd. Ja. U hebt bijvoorbeeld gezegd van... Uh, als je de spelers naar Nederland haalt, heb je in één klap het fileprobleem opgelost. Kijk, dat spreekt mensen wel aan, denk ja. ik. Maar dat is ook precies wat ik net bedoelde. Kijk, de, de spelen op zichzelf organiseren... wat je dan in het Engels zou noemen de operational hey. cost... dat kost ongeveer 3 miljard, daar verdien je geld aan. Dan krijg je sowieso al een miljard van het Olympisch Comité... je hebt anderhalf miljard eigen sponsors... en je verkoopt 700 miljoen aan tickets. Dan zit je al op 3,2, daar verdien je geld aan. De investering die gebeurt en waar de pers moeilijk een verschil in maakt... is in de infrastructuur. Die men dus op een gegeven moment, En daar gebruikt men de spelen als een katalysator voor. Dit, dit gebied in Londen wat nu opgeknapt is. Dus Londen lag al 22 jaar te roesten. Mm. En dankzij de spelen doet men het dus niet aan. Nou, dat kost misschien 7, 8, 9, 10 miljard. Maar dat mag je niet afschrijven op de spelen. En in beijing hebben de spelen 40 miljard gekost. Omdat men dus 20 miljard uit heeft gegeven aan milieuvriendelijke maatregelen. Met, tot en met het verplaatsen van industrieën die dus erg vervuilend waren uit de stad naar 50, 60 kilometer daarbuiten. Nou, dat kost natuurlijk vreselijk veel geld. Maar nu hebben de bewoners dus het voordeel daarvan. Dus je moet in Nederland projecten zoeken die de bevolking aanspreken. Dus dat, dat je zegt, kunnen we met die Spelen het hele eens een keer goed aanpakken? Dat is een voorbeeld. V vandaar dat u daarmee kwam. Want dat, dat scoort ja. altijd wel goed bij mensen. Dan wordt het ja. tastbaar. Maar dan maar. moet je dat ook doen. Mm. Maar er zijn andere projecten. Bijvoorbeeld het hele water en, en het gebeuren. Ik heb een plan gezien voor Nederland. Dus, waarbij men zegt, kunnen we eh, stadions bouwen op, op water, op pontons. En die naderhand verkopen. Dus op een gegeven moment kan Brazilië of weet ik waar. Die sleep je daar naartoe. Ja, dat vind ik dus grandioos. Dan zet je meteen een hele industrie op poten. Want die nalatenschap, die legacy, zoals dat dan heet, ja. dat wordt steeds belangrijker. Ook het... Bij, de, bij het bepalen van de plek Absoluut. waar het komt. Absoluut. Het IOC kijkt daar meer en meer naar. En, en wanneer dus op een gegeven moment kijkt. Het, het slechte voorbeeld van Athene, dat wil men gewoon niet meer. Hè? Waar worden, dingen gebouwd worden en na de hand worden die, ja, zijn die aan het rotten. En gebruik je die niet meer. Dat, dat, dat wil men niet meer. Dat is over. Dus je moet ergens een plan onder hebben liggen dat je zegt die spelen die dienen tot iets. Maar dat houdt dan ook tevens in dat dat, ja, dat moet beslist worden in Den Haag. Mm. Dat is geen zaak meer van het NOC. of, of Het NOC wil natuurlijk graag die spelen wil hebben. Maar dat gaat way over. Ja. Dus op een gegeven, u, u, u ziet daar ook al terugtrekkende beweging. Maar goed, die kijken ook naar hun kiezers misschien... Ja, want begrijpt, begrijpt u de mensen wel die, die daar wat uh, nou, negatief tegenover staan? Ja, ik begrijp het wel. Maar wanneer je dus met de mensen kunt praten en ze kunt uitleggen... van luister eens, deze spelen hier in Londen kosten geen 10 miljard. Die spelen die kosten 3 miljard en daar verdien je geld op. Maar er is 7, 8, 9 miljard geïnvesteerd in een uplift dus van een stadsdeel... waar de mensen 40, 50 jaar lang... Ja. We, uh, voordeel van gaan hebben, ja, als je dat verhaal kwijt kunt. We moeten, met andere woorden, moeten niet in Nederland, wat we gewoonlijk wel doen, alleen maar uh, de, de kosten bekijken. We moeten de baten bekijken. Dus op een gegeven moment kan zeggen, Want, kunnen we het geld ergens in investeren en de speler ergens voor gebruiken voor iets groots, voor... voor... Maar dat geld moet er dan natuurlijk wel zijn. Ja, dat moet er zijn. Maar dat, dat is op een gegeven moment ik moet je luisteren, dat is een natuurlijke uh, Je moet toch een keer investeren. Dus op een gegeven moment, oh, dat is men dan nou natuurlijk kan doen in het oplossen van vele problemen of in het opliften van een lift van een uh, wijk, zoals we dat hier in, in, in Londen zien. Ja. Dus daar, daar kunnen wij, daar zijn wij ook, daar hebben wij het geld ook al voor. Daar ben ik van overtuigd. Het is wel grappig, want uh, dat olympische gevoel... Dat, dat leeft dus nog niet in Nederland. Hè. Mensen denken ook uh, volgens mij dat, uh, dat wij dat helemaal niet kunnen krijgen. Maar zoals dat dan nu in Engeland inderdaad... is dat iedereen met elkaar praat. Ik hoor dat ook... Uh... Uh, veel mensen zeggen, want oh, het is echt met z'n allen. Hè? Ja, ja. Dat uh, gaat nu ook echt, uh, naar het stijgt tot ongekende hoogte. Ook uh, het, ja. het schreeuwen en het, uh, het supporteren. Denkt u dat dat uiteindelijk ook wel iets zou kunnen zijn... wat Nederlanders zou kunnen? Als ik naar het voetbal kijk, ja. ja. U ook. Ja. Kijk, wij kunnen dat op een gegeven moment voor het voetbal... blijken we dat in potentie wel te kunnen. En ik denk dat dat voor andere ja, dingen ook mogelijk moet zijn. Wat ik ook zo mooi vind hier... Het, het is ook, ze hebben het steeds over Team GB. Het, het is echt een nationale zaak. En daar is dat organisatiecomité bijzonder goed in geslaagd... om die juiste snaar te raken. En dat kan in Nederland ook. Dan moet je de goede mensen voor hebben... Ja, we hebben nu Camille Eurlings dus om het Olympisch vuur te trekken. Daar heb ik wel erg veel vertrouwen in. Hm. In ieder geval een enthousiaste vent ook. Ja, ja, net gaf je weer een, een, een briljante speech. Dus we hebben gewoon hoe we dat moeten doen. Dus. Ja, is een paar, uh, vorige week was hij hier, uh, hier bij ons ook even. En, uh, ja, goed aan hem ligt het niet. Dat, uh, dat enthousiasme, nee. dat, zou, nee. uh, dat zou je misschien meer moeten hebben. Hm. Uh, wat gaat u verder nog doen de, de komende dagen? Ik ga dus uh, nu even kijken naar handbal en dan... Uh... Moet ik weer naar een receptie en dan morgen dus ga ik naar de paarden, naar de dressuur. Dan hoop ik ook weer een Nederlandse medaille te zien. Dus misschien heb ik dan geluk. Ja, ja. En dan eh, daarna nog volleybal, finales en dat soort dingen al meer zien en dan eh, weer terug naar huis. Ja. En u blijft gewoon sportbestuurder voorlopig de komende tijd. Nou nee, dus eh, ik ben ook geen IOC-lid meer, ik ben erelid mm -hmm. nu. Maar goed, dan heb je wel alle eh, voordelen, laat ik het zo zeggen, dus van het lidmaatschap. Maar ik heb nu wel. Ik heb nog één functie. Ik ben een voorzitter dus van een organisatie. Dat is een koepelorganisatie van alle internationale bonden. Sportakkoord heet dat. En uh, daar hou ik toch volgend jaar mee op. Dus dan neem ik volgend jaar uh, pensioen. Dan ben ik 72 en dan denk ik dat ik mijn bijdrage wil gegeven heb. <laughs> Zegt hij een beetje schuchter zo van: ja, dat ja. moet maar eens een keer? Dat moet een keer, ja. inderdaad. <laughs> Mooi dat u hier even was. Hein Verbrugge. Graag gedaan. Dank u wel. Radio 1 Zomerbus. Ja, die Sportzomerbus die is nog steeds in uh, Barendrecht, waar het uh, G-voetbaldag is. En Deborah Blekkenhorst is erbij. Zijn er al beslissingen gevallen in het toernooi, Deborah? Wij spreken een man-been of een oer? Nou, Dionne, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik zag wel een uh, mooi doelpunt vallen bij Den Bosch zojuist... maar dat is nog niet de beslissende geweest. En ik kijk nu naar Vitesse-Veyenoord. En dat is ook een leuke pot, hoor. Maar alle aandacht ging toch ook even uit naar Ronald Koeman... die zojuist het veld opstapte. Want ook de grote coaches van de grote club zijn aanwezig... om uh, ja, die jongeren te trainen toch wel. Ja, het beeld moet ik toch ook nog even vertellen... wat me toch wel het meest is bijgebleven van deze dag... is een klein spelertje van FC in met een shirt tot op zijn enkels... dat stevast bij elk fluitsignaal van elke wedstrijd... meteen naar de scheidsrechter holde, zijn hand vastpakte... en niet meer losliep, door de scheidsrechter eigenlijk gewoon... de hele wedstrijd lang, die duurt een kwartier... gewoon met zo'n klein spelertje aan zijn, ja, zijn hand het veld overrennen. Dat is toch echt, ja, dan, dan smelt je wel een beetje. Maar echt geweldig was dat. Um, maar ja, Vitesse Feyenoord dus. Het, het is nog 0-0... En ik kijk in het bijzonder een beetje naar, uh, naar Tos. Die loopt er op het veld en de vader van Tos... Nee, Tos is van het veld gelopen. Tos, daar ben je, jongen. Hoi. Waarom ben je niet in het veld? Omdat ik uh, wissel ben. Oh, Oké. Okay. Hé, hey, hoe gaat het tot nu toe? Goed. Ja, hè? Ik zag je net heel hard achter de bal. Oh, Alleen zijn wel groot. Ja, hè? Ja, je, je rende wel net ontzettend hard achter de bal aan, maar hij ging hier net voorbij. Dat is toch jammer? Ja, ja, ja. jammer, ja. En de vader van Tos, die kijkt ook mee. Hoe belangrijk is zo'n dag voor Tos? Ja, ontzettend belangrijk. Ik bedoel, de week is sowieso belangrijk. Maar je merkt gewoon dat heel het gebeuren op zich is voor die kinderen heel speciaal. Zeker dat ze begeleid worden door de ex-topsporters, ex-voetballers. Ronald Koeman komt aan, loopt meteen honderd man om hem heen die een handtekening willen. Zo is het eigenlijk heel de dag. zo is gewoon super. Leuk, hè? En, en, want wat hij, hij voetbalt daarmee. Het is een ontzettend vrolijk kind, Holt, van, van, van links naar rechts. Uh, uh, speelt hij, uh, zeg maar, als er niet zo'n dag is als vandaag, oh, ook in een voetbalteam? Ja, ze trainen een uur in de week. En hebben ze, als de competitie weer begint, dat is allemaal nou de voorbereiding weer... Trainen ze, of spelen ze twee keer in de maand. Dus niet iedere week, want dat is voor die kinderen ook natuurlijk best wel een opgave. Omdat ze het, op school zitten, ze al, dat ze de structuur iedere week en iedere dag moeten hebben. En met het voetbal is er wel een uitlaatklep, maar ook binnen de perken. Want je ziet nou dat het heel vrolijk met elkaar gaat. Maar er zijn er ook heel snel uh, veel kinderen die een heel kort rondje hebben. En ook die moet je dan goed kunnen begeleiden. Dus dan is het ook wel een keer fijn dat ze geen wedstrijd hebben. Want ze zijn ook bloedfanatiek hoor. Ik zeg, ik zag er een paar ingaan. Ik dacht, nou dat zou in de competitie ook niet meer staan. Hey, no. nee, precies, dat klopt. Nu het belangrijkste is, is gewoon dat ze gewoon echt... ...draaien kwijt kunnen, ze kunnen lekker veel bewegen. En het, het grote voordeel is dat alles zit door elkaar. Wat ik net al een beetje zei, en dan loopt iemand een beetje mank. Er heeft iemand, uh, die heeft het syndroom van down. Maakt allemaal niet uit. Die kinderen zijn allemaal hetzelfde voor elkaar. En die spelen ook met elkaar. Het is ook niet zo dat ze er één links laten liggen. Nee, die ene hoort ook bij hun in het team. En die andere hoort ook bij hun bij het team. Dus die krijgt ook de bal. Het is ook een prachtig plaatje, want het is inderdaad van groot naar klein, van oud naar jong. Maar het gaat gewoon allemaal in goede harmonie. En Tos, moet ik zeggen hoor, Tos is wel een beetje mijn held vandaag. Want Tos heeft er wel voor gezorgd. Kom, geef me je hand. Dan gaan we samen naar de trainer, want je wordt gecoacht door een grote naam, hè? En jij hebt ervoor gezorgd dat ik samen met hem op de foto mocht, hè? Wie is het? Makai. Ja, Roy Makai, je staat hier en hij moet alweer handtekeningen uitdelen. Ja, Tos, waar was je? Ik was het bij de radio. We zijn dat toch wel goed? Zeg, uh, meneer Makai, dit, dit kan natuurlijk eigenlijk niet, hè? Dat Tos zomaar het veld afrent. Ja, ik ben niet de hoofdcoach, hè? De hoofdcoach staat daar. Aha, dan moeten we een stapje <laughs> verder. Maar hoe doet Tos het? Ja, goed. Toch? Ja. Ja, we zijn de vanochtend hebben we nog niet gezien. er waren uh, alle andere okay. collega's van ons. Dat gaat erom dat ze plezier hebben, dat is het belangrijkste. Ja, nou volgens mij hebben ze dat enorm. Ja, zeker plezier. Kijk, daar gaat hij weer. Ja, Toos dat nu alweer zijn vrienden aan te moedigen. We lopen een stukje verder naar de hoofdcoach. Er zijn er drie, welke is De rechter. Ja goed, ik pak hem even. Dag meneer de hoofdcoach, hoe gaat het? Dag. Ja, het gaat, goeiedag, uh, het gaat behoorlijk. Ja? Kan je een een hoop kansen Helaas uh, missen we net in de afwerking uh, elke keer. Dus uh, maar voor de rest een hele leuke dag. Uh, hele enthousiaste kinderen die heel graag uh, ja, zeg maar, laten zien dat ze bij Feyenoord vandaag spelen. En, uh, de sfeer is ook heel erg belangrijk. En ik vind dat deze kinderen het uh, heel goed doen. Echt, uh, is het voor jullie anders om ze te begeleiden? Uh, ja, anders om te begeleiden. Ik moet zeggen, we benaderen ze op de, eigenlijk op dezelfde manier. Uh, op sommige momenten kiezen we dan weer... Uh, om het soms wat makkelijker te maken door uh, ja, dingen aan te geven uh, waardoor uh, hun taal eigenlijk wat makkelijker is. Dus dat uh, gaat heel lekker vandaag. Die Tos die blijft maar heel vrolijk omheen het dartelen. En zijn broertje is er ook. Hoe gaat het met de handtekeningen? Want ik zie hier een heel mooi boekje en dat staat al bijna helemaal vol Ja, ik heb al drie boekjes helemaal vol. En en ik heb allemaal plaatjes gekregen van de scheidsrechters en ook wow. gele en rode kaarten. Heb je ook nog een rode karten? Ook de, oh, de en, grote scheidsrechters zijn hier. Ja. Kevin Blom zag ik en Pieter en Vink en Joor Kuipers. Ja. ja, dat is wel heel leuk, want je kunt er gewoon op afstappen en uh, alles vragen hebben. En uh, dat vind ik wel mooi van dit weekend. En, en heb je, al, heb je Ronald Koeman ook al gevraagd? Ronald Koeman, uh, heeft uh, ook al een handtekening op een boekje gezet, dus uh, ja, gelukkig. Uh, ja, gelukkig wel. Want ja. je broer speelt vandaag gewoon voor het grote Feyenoord. Ja, het grote Feyenoord. Hij is uh, voor Ajax, maar uh, oh, oh, dat uh, moet je vandaag, niet te zeggen, hoor, de radio. Ja, maar vandaag is hij voor uh, Feyenoord. Vandaag is hij voor Feyenoord. Hij mag wel zijn nu houden, dus dat gaat wel mee gewoon naar huis, hè? Dan. Ja. Of hij gaat het ruilen voor een Ajax-tenue, dat weten we oh, nog niet. Ja, dat maar kan denk, natuurlijk ook. Maar ik denk dat hij het Feyenoord-tenue houdt. Ik denk het ook, want hij is wel erg blij mee hoor. Waar is hij nou weer? Nu, nu is hij zeker weer weg, ja, hè? Hij loopt, heel, heel oh, kijk. Oh, hij loopt weer in het veld. Ja, ach. Nou, daar gaat hij weer. Heeft hij al gescoord, trouwens? Hij heeft nog niet gescoord, maar ik verwacht wel dat hij dat nog gaat doen. Ja, is het een scorende spits? Ja, hij, hij scoort wel vaak, want uh, hij is ook topscorer van zachthouders. Dat is zijn eigen voetbalclub? Ja, dat is zijn eigen voetbalclub. In Tilburg. Oh, in Tilburg. oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, we worden een beetje aan de kant hier gedreven, want de bal gaat bijna uit. Het gaat er hier uh, fanatiek aan toe. En nu loop ik ook nog in het baan van een fotoshoot. Het, uh, het schiet niet op. Ik loop nog heel even terug naar ja, de vader van Tos Die toch wel heel erg nu hard staat te klappen. Het schiet nog niet heel erg op. Het is nog altijd 0-0. Ja. Hoe gaat het? Ja, het gaat niet zo ver. Het staat 2-0 Echt waar? Heb ja, heb ik, nou, ik sta, nou, ik sta gewoon niet op, op te letten. Ik dacht dat het nog 0-0 was hier. Ik heb het zo druk staan met mijn rug naar het veld. Ja, dan schiet het ook niet op. Maar ja, zo ja, hebben nog staat er weer inhouden. houden. Daarom, hè. Dan komt het helemaal goed. Tos, 7e Tos de hier in Barendrecht. Het eh, G-toernooi duurt nog hier de hele dag. En de spelertjes gaan er hard, uh, hard tegenaan, hoor. Vol enthousiasme. Gaan we nog even naar uh, Ed van der Benz, Naar de Big Ben en Downing Street 10 en Buckingham Palace. De hindernissen op uh, Greenwich Park, Ed. Ja, fantastisch. En zelfs Charles Darwin zien we hier terug. Maar wat de paarden die, die hebben daar minder over. Want die moeten naar de, wat ertussen staat. Die bomen of planken, die balk of planken. Daar moeten ze overheen. En dat valt niet mee. Want we hebben nu 21 starts gehad. En slechts drie foutloze combinaties volledig foutloos gezien. Eén met een tijdfout. Luciana Diniz uit Portugal. Maar kon Conner, oud-Olympisch kampioen. Met die titel werd hem afgenomen vanwege de positieve verklaring van zijn paard. De Ier is nu foutloos. Olivier Guillaume. De Fransman en Steve Kerda, die met Nino de Wieselne, die is foutloos. Maar grote afvallers zou je ook kunnen zeggen. Want bijvoorbeeld Erik Lamas, de titelverdediger, die overigens dat niet kan doen met zijn paard Hikzet. Want dat is overleden eind november vorig jaar. Die maakt inmiddels strafpunten, die heeft 12 strafpunten laten zien. Dus dat geeft al aan hoe lastig het hier is straks, ook voor onze Nederlanders. Tom van der Tek is hier voor de oproep voor uh, klagen. Klagen, opmerkingen. vragen, opmerkingen, columns opvragen, alles gebeurt langzamerhand. 0800-1101, <laughs> maar het is toch altijd even vrolijk. En het is woensdag, dus als je wat te klagen hebt midweeks. Weeks net midden in Nederland, dus lekker klagen. 0800-1101, hij gaat naar het terras, dan uh, dus is er een, een week week is kabel meer. getrokken onder de zee, zee door. 0800-1101. Via die kabel komen we dan hier in Londen terecht en dan straks tegen half zes is het ook op de radio te horen. Welcome to London.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 Dit is Radio 1.